11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Zometeen de stilte veranderen in muziek en dan met een trompet. En het buitenland gezien door een Nederlandse lens. Dat in de gids.fm en nu het NMS-journaal met Dorold Megels. Acteur en dichter Jeroen Rehuis is overleden. Hij was al enige tijd ziek. Rehuis was onder meer bekend om zijn markante stem. Hij begon zijn carrière in Vlaanderen in 1967. Hij speelde toen in Masjeroen, destijds chockerende stuk van Hugo Claus. Bij het grote publiek werd Rehuis bekend door zijn rol als Napoleon... in de film De Boezemvriend met André van Duin. Rehuis speelde ook veel in het theater. In de jaren 70 maakte hij het satirische theaterprogramma... Scherts, Satire, Songs en anders Snoepgoed met Robert Long, Dimitri Frenkel-Frank en Jenny Arjan. De laatste film waarin Rehuis speelde was De Zeemeerman in 1996... met onder meer Katja Schuurman. Jeroen Rehuis was 73 jaar. De VVD ziet niets in het plan van minister Ploemen om de foute kledingindustrie in Bangladesh aan te pakken. VVD-kamerlid Leegte zei in het NOS Radio 1-journaal... dat de situatie niet gaat veranderen met de 9 miljoen die Ploemen voor ogen heeft. Volgens Leegte moet de oplossing komen vanuit de kledingmerken... niet vanuit de overheid. Ook denkt de VVD er dat de markt het probleem oplost. Als consumenten eerlijke kleding belangrijk vinden, kiezen ze daarvoor. PvdA-Kamerlid Vos noemt de reactie van leegte erg kort door de bocht. Doen volgens hem ook veel bedrijven mee aan het plan dat niet alleen van minister Ploemen komt. Ongeveer de helft van de homo's, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen in Europa voelt zich gediscrimineerd of geïntimideerd. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van de EU. 25% van de ondervraagden is het afgelopen jaar aangevallen of bedreigd. Bij transseksuelen ligt dat percentage zelfs op 35. Het SCP zei gisteren in een onderzoek dat homoseksualiteit in Nederland juist meer wordt geaccepteerd. In China zijn bij noodweer 33 mensen omgekomen. Zo'n 650.000 mensen zijn getroffen door de storm. Duizenden huizen zijn verwoest en de Chinese overheid waarschuwt voor modderstromen in het gebied. Noodweer is het restant van de orkaan Mahazen, die gisteren Bangladesh net miste. Honderdduizenden mensen werden daar geëvacueerd uit de lager gelegen kustgebieden. Maar uiteindelijk veranderde de storm van Koers en zwakte hij af. In China is vooral de provincie Guangdong zwaar getroffen. Het weer de komende uren gaat het vanuit het zuidoosten regenen. De regen breidt zich naar het noorden en westen uit. Het wordt hoogheid 12 graden. Alleen in Groningen blijft het lang droog en daar kan het nog 18 graden worden. Jawel, toch nog een paar files, John Saoka. Inderdaad, op de A1 Amsterdam naar Amersfoort... daar staat bij Muiden 3 kilometer. Daar zijn twee rijstoken dicht. Op de A6 Lelystad richting Muiden staat door een ongeluk. Bij Almere Poort 4 kilometer. En ook daar zijn twee rijstoken dicht. En op de A4 richting Vlaardingen... daar is de tunnelbuis van de Benelux tunnel afgesloten... door een ongeluk. Er staat inmiddels een file van 2 kilometer. Tot over twee minuten.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 Hij trutte op met het Rotterdams Filharmonisch Orkest, dat treedt hij mee op. Hij speelde met het Nederlands Blazersensemble in de Nieuwe Kerk... bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. En het belangrijkste, hij verandert stilte in muziek. Trompetist André Heuvelman is zo hier, met instrument. Is het bedrijf of winkel waar je wat koopt wel oké? Okay. Het kan in deze digitale tijd natuurlijk niet uitblijven. Er is een app die dat controleert en meer... Ook controle op eerbied voor de natuur, op gelijke rechten voor homo's of kleding uit sweatshops. Check je app. En Wim Oude Wierink, onze auto-expert, komt langs met tips en tricks voor leasen zonder bijtelling. En tweedehandsjes voor weinig. Ons online doket is overigens geopend. Surf naar degids.fm De politie vergrijst in rap tempo. Een derde van alle straatagenten is ouder dan 50. En als het zo doorgaat, wordt het lastig boeven vangen. Het is minister opstelten van Veiligheid en Justitie ook opgevallen... en hij noemt de ontwikkeling nu in een brief aan de Kamer ongewenst. Aan de telefoon Gert van der Kamp van de politiebond ACP. Meneer van der Kamp, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u blij dat de minister er zo bovenop zit? Het is een beetje laat, zal ik maar zeggen. Hij zit er niet bovenop? Nou ja, dit probleem op dit moment aanpak is inderdaad noodzakelijk. Maar uh, wij hebben als politiebond al vanaf midden jaren negentig aangegeven dat dit probleem eraan zat te komen. En toen was er tijd genoeg om dit te voorkomen. Uh, en die fase die zijn we nu voorbij. En wanneer doet u dat dan? Wanneer geeft u dat dan aan? Nou, wij hebben bij iedere cao-onderhandeling uh, die wij voor de sector plegen gezegd dat we een ongezonde leeftijdsopbouw kennen. In die periode was dat natuurlijk nog niet aan de orde. Maar ja, zoals u zegt, demografische ontwikkelingen kan iedereen aanzien komen. En uh, wij wilden al veel eerder ingrijpen om te zorgen dat dit niet zou gebeuren. En als u dat nou zo ongeveer twintig jaar probeert, hoe beoordeelt u dan nu het optreden van de minister? Sorry. Nou ja, het is een keuze van de minister en de kabinetten geweest om dat toen niet te doen. Wij hebben er op allerlei manieren aandacht geprobeerd te krijgen en ook voorstellen voor gedaan. Uh, in 2011 hebben wij zelfs, uh, toen men de instroom nog verder wilde beperken met nieuwe en jongere collega's, uh, zelfs 4800 uh, nieuwe politiemensen afgedwongen bij een cao, waarvoor wij zelfs, zelfs geld op tafel hebben gelegd. Om daar nou juist dit probleem uh, niet zo groot te laten worden. Dus uh, ja, dat is gelukt. Alleen nu zie je dat uh, die instroom uh, gerealiseerd is vorig jaar. De laatste collega's zijn van die groep binnengekomen. En dan wordt ineens de instroom met uh, meer dan de helft teruggebracht. En wat hoorde u dan al die jaren als u dat aan de orde stelde? Um, dan ging het erom dat er geen middelen waren of het probleem nog niet aanstaande was. En dat de prioriteiten ergens anders lagen. Nou ja, dat kan gebeuren. De werkgever is de verantwoordelijke. Maar nu verschuift het probleem langzamerhand naar onze leden. En dat is voor ons onwenselijk. U heeft natuurlijk veel contact met die straat. Wat zijn de gevolgen in de praktijk van het lange wachten? Nou ja, je ziet langzamerhand dat de leeftijd zo oploopt... dat het moeilijker wordt om de rozen rond te krijgen. Uh, het is een gegeven uit allerlei onderzoeken, dat als mensen heel lang zwaar, onregelmatig... en ook met zo'n belastingwerk als bij de politie... Um, dat je dan het risico van uitval krijgt... en dat collega's zeggen, ja, ik wil op een gegeven moment ook wel eens even een tandje terugschakelen... en die mogelijkheid is er dan niet. En dan krijg je dus dat er druk ontstaat in het rondmaken van roosters... en het beschikbaar hebben van politiemensen. Meneer van den Kamp, is het nu nog te laat om tot een goede oplossing te komen... of zijn er nog mogelijkheden? Er zijn nog wel mogelijkheden, alleen uh, dan zal het verhaal van dat het financieel niet haalbaar is uh, van tafel moeten... En dan uh, zullen er flinke stappen gezet moeten worden. Dan kan het misschien nog. Uh, hoeveel jonge maar mensen er ook... zijn er nodig op, op dit moment, denkt u? Nou, de komende jaren schatten wij in ongeveer tussen de 10 en de 12.000 mensen. En uh, dat betekent dat de instroom uh, fors omhoog zal moeten om dat waar te maken. Met hoeveel procent moet het dan omhoog? Of met hoeveel mensen? Een instroom van uh, pak en beet tussen de 2.000 en ongeveer 2.500 politiemensen per jaar in de opleiding. Want de opleiding duurt ook ongeveer drie jaar. Dus voordat je ze effectief helemaal kunt inzetten... Uh, ben je ook drie jaar verder. Dus dat zal in ieder geval moeten. Gert van der Kamp van de Politiebond ACP. Dank. De Wat is de visie van Nederlandse fotografen op het buitenland? Wie nieuwsgierig is, kan vanaf morgen terecht op het Fotofestival in Naarden. De foto's zijn daar op verschillende locaties te zien... onder meer in de Grote Kerk. En verslaggever Robert-Jan Boy is gaan kijken met fotokenner Flip Bol die zijn sporen onder meer heeft verdiend als onderzoeker bij het Nederlands Fotomuseum. Ik denk dat dat Bas Lozencoat is, die daar houdt. Drie dames die ja. met een uh, milkshake uh, ja, naar dus iets kijken. Dat is een geflitste foto, hè? Dat kan je goed zien. Ze kijken naar iets, zijn toch wel een ja, beetje die geschokt. Die niet waar ze naar kijken. Nee. Uh, en dan krijg je dat door dat flitsen, kan je dat, dat, dat dat zo oplichten. Ja. Dit, dit is ja, natuurlijk ja. Geen, natuurlijke, uh, geen natuurlijke schaduw van die, van die, uh, van die beker. Met, uh, je wijst het, naar de beker en de... Ja, de de, de, de boezem van, van de vrouw. En, nee, dat ging me niet om de boezem in dit geval. Nee, nou, je weet je wel, <laughs> ja, maar... <laughs> ja, ja, ja, ja. Maar nee, dat is natuurlijk een schaduw die typisch ontstaat door, door inflitsen. Maar ja, wat is dan de visie? Hè? Visie <güls> nou op het ja, buitenland? Zie je dan... hier, hier zie je een, een, een afzetting van met plastic en een zwaailicht. En dan loopt dan een man langs een wand... Uh, die een hele mooie schaduw trekt op die, op die wand. Je ziet, ook hier zie je dat dat licht... Licht en schaduw bij hem eh, een belangrijke rol spelen. U je ook van de opbouw, meneer? Ik ben niet van de opbouw, ik ben van de kerk. U bent van de kerk? Ja. ja. Wat vindt u ervan, al die foto's? Ik vind het prachtig. Ja. Ja. Wij vragen u: heeft u het vanaf het begin meegemaakt dat het eerste festival was in. Als ik het goed zeg in 1989. Ik heb er heel wat meegemaakt, ja. Ja, ja, ja vrijwel allemaal. Toen al. al. al. Ja. Toen ook al, ja. al ja. En sindsdien is het eigenlijk elke twee jaar. hè? Nou, misschien ja. met de onderbreking en enkele keer dat er een jaar meer ondertussen zat. Maar zit er dan ontwikkelingen in de foto's? Zie je ze van, hé, hey, ik ben niet zo'n kenner dat ik kan zeggen nee. van het is een ontwikkeling. Maar wat ja. zegt uh, Flipbol? Nee, daar is in die, in, in, sinds 1989 is het ontzettend veel veranderd. In, in de fotografie. Het hele, kijk, in 1989 was eigenlijk het medium werd fotografie niet als een. ...vorm van kunst beschouwd. Het werd gezien als een, een technisch hulpmiddel... ...waarmee je praatjes kon maken, laat me even zo uitdrukken. En sindsdien heeft de fotografie natuurlijk... ...een, een, een hele belangrijke plek veroverd... ...in de kunstwereld, zeggen. Een foto kan een kunstwerk zijn... ...net zo goed als een schilderij, dat kan zijn. Het is echt een, een zwaar beroep. Concurrentie is groot, media... ...hebben geen geld, publiceren nauwelijks foto's. Een fotoboek is duur, relatief duur... ...dus moeilijk te maken... Uh, dus ja, en dan, dan is zo'n festival is gewoon een heel belangrijk platform voor, voor fotografen. Waar ze hun werk kunnen laten zien. En waar je een, een beetje een beeld krijgt van wat er zo op dit moment in de Nederlandse fotografie uh, speelt. En waar Rempel? Daar komt een jonge man binnen met uh, witte handschoentjes aan. Ja, ja, ja. Ik was toevallig hier uh, aanwezig. Daar zullen we hem hebben. Ja, Om het, uh, om het werk op te hangen. Bas Loze Koot. Loze Koot, fotograaf. Van de, Lozencoat. Lozencoat, de, ja. Fotograaf, ja, van de dus foto's die. Ja. Uh, ja, inderdaad. Um, nou, hoe, heb je... hoe heb je het gedaan? Ik, was, uh, nou, ik zal even uitleggen waar dit, waar dit werk onderdeel van is. Het is onderdeel van een groter uh, project. Het omvat meerdere steden. New York was eigenlijk de eerste stad die ik ben uh, gaan, uh, gaan ja, fotograferen. Ja, ja. En je bent gewoon gaan rondlopen met een fototoestelletje? Of Duik, heb je hele opstellingen gemaakt? Ik, ik licht het uit met flitsers, dus de, daarna wordt het wel een, een, een installatie. Ja. Maar waar, waar hangen die flitsers dan? Die flitsers hangen op plekken waar ik ze maar kwijt kan. Dus, het, oh ja? ik, dus heb... bij een bushalte heb je ze opgehangen ik, zomaar? Ik, ik, ik, ja, bushalters, palen, ik heb zuignapjes, uh, klemmetjes, uh, touwtjes, uh, spanbanden... maar ook, uh, ik heb later ook een statief uh, neergezet. Dus dan staan bij een bushalte, hup, ineens een flits... Ja, ja. en dan denken ja. de mensen ja. ja. Ja, Zal wel of ja, wat dingen ja, zijn er? Er ontstaan wel situaties ja, daarin. En, en, en, en ik weet ook dat het. Uh, ja, dat flitsen is vaak. Ik, het, is niet, het is gewoon niet aardig. Ik snap het zelf ook. Je komt hè, s ochtends vroeg acht uur. Je gaat naar je werk en je krijgt daar zo'n irritante fotograaf. Ik vind het zelf ook vervelend. Gebruikelijke techniek, uh, Flip? Nee, dit is ongewoon. En nee, ik, ik, ik zei ook hè, dat. Wat heel erg opvalt in die foto's is. Uh, uh, licht-schaduw. En, en je voelt dat. Dat is bijzonder aan, maar ik wist niet. Ik had, kon niet zien uh, hoe de techniek in elkaar zat. Ja. Dat, ja. dat zeg ik niet. Nou, dat vind ik voor mij ja. is dat heel erg fijn om, ja. fijn om te horen. Ja. Omdat de techniek mag ook uh, nooit een, het onderwerp ja. van, de, van de serie worden. Het is voor mij een manier om het, het onderwerp middel. te versterken. Ja. En ja. om daar de nadruk op te leggen. En ja, dus om mensen nog meer te isoleren. En, en, en ze ja, op een andere manier in de omgeving te zetten. In de grote stad? Ja, ja in de grote stad. Ja. Ik ben eerst begonnen met, uh, met uh, New York. Daarna ben ik naar um, uh, Sao Paulo geweest in uh, Brazilië. Dat was het nummer twee. Toen naar naar Seoul in Zuid-Suid. Hoe financier je dat je allemaal. Ik ja, betaal ik dus allemaal zelf. Ja, en dat is wel. De, de, de, de afzetmarkt ja. voor dit soort foto's ja. is natuurlijk minimaal. Ja, ik loop er helemaal op leeg. Het is, uh, ja, ja, ja, nee, maar ja, dat, dat, is ja, dat is een goede ja. vraag. Want dus, ja. Ja. Ja. Ja, je hangt hier dan nu? Ja, ja, ja voor wat, mij is dat wel. De, uiteindelijk... kun, je kun je ervan leven? Ja, ja. ja, ja het, het kost alleen maar geld. Het kost alleen maar geld. Ja. En, en, en, en, en het is wel, als ik daar ook mee bezig ben, ik, ik, ik fotografeer een maand per stad. Ik, ik, ik begin bij het eerste licht, ik, ga vaak weer, uh, ik stop ermee zodra het donker wordt. En ik sta vaak op de drukste plekken, op de meest ongemakkelijke plekken eigenlijk. Weet je, op mijn knieën tussen de auto-uitlaatgassen en, en uh, het is niet heel comfortabel. Maar vraag je dan niet af, waar doe ik het eigenlijk voor? Nou, de, de, de, je moet altijd luisteren naar dat kleine stemmetje in je achterhoofd... waarin zegt van, ja, uh, wordt het interessant en is, en is, en is het goed werk? En, en, uh... en dan zie ik hier de mensen in de stad, dicht op één gepakt. Ja. ja. Eén met z'n allen, maar tegelijkertijd ook weer niet. Eenzaamheid. ja. Nou, in Nederland wordt het ook steeds anoniemer door gebruik van mobiele telefoons. Door... Als je nu kijkt en je loopt hier op straat. Er zijn heel veel mensen lopen met, met oordopjes, met zonnebrillen, met, met, met, met, met het kijken naar een telefoon. En dat, dat gaat, het, gaat het veel meer worden. En hoe is het nou om hier te hangen? Ja, dat is fantastisch. Ja, ik, ben, ik, ben, ik ben er super blij mee. Ik, ben, ik mag gigantisch uitpakken. En ik heb buiten aan de kerk heb ik ook nog werk hangen. Okay. Ze komen, er hangen er nu zeven. En de loop van deze dagen komen er zeven. Die zijn ze... ook van jou. Ja, die, ja, die zijn ook van mij. Ja. Waar zijn die gemaakt? Die zijn een CEO gemaakt. Ja, er ontstaat een, in een interessant gesprek tussen ja. Flipball ja, ja. Ja, dat is hartstikke leuk. En, dus ik mag dus in de kerk en buiten de kerk. Opdat de mensen zullen komen? Van harte gefeliciteerd. Ja, ja zeker. Het is de ja. moeite waard om dankjewel. even heel lang naar die foto's te kijken. Nou, fantastisch, dankjewel. En ze sproken dus met uh, fotograaf Bas Lozenkoot en fotokenner Flip Bol... naar aanleiding van het fotofestival in Naarden... dat morgen begint, onder andere in de grote kerk daar. Doet mij denken aan een nummer van Burt Backrack en Hal David. Wat hebben die een prachtige songs geschreven. Muziek gemaakt, teksten, wauw. I say let the prayer... Oorspronkelijk geschreven voor Dion Warwick in 1967 had zij ermee een hit. En een jaar later deed Aretha Franklin het nog even dunnetjes over. Dat was het. En zo kwam Willem-Alexander de Nieuwe Kerk binnen... voor zijn inhuldiging als koning. Begeleid door de klanken van het Nederlands Blazersensemble. Een van de leden van dat ensemble, de trompetist André Heuvelman... komt eind deze maand met zijn eerste soloplaat... getiteld After Silence. André Heuvelman zit hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even terug naar dat moment in de Nieuwe Kerk. Jullie brachten toen een compositie van Andriessen. Hoe was dat? Nou, dat was uh, fantastisch... Uh... Uh, ja, dat is een ontzettend celebraal moment natuurlijk. En uh, als je dat uh, uh, mag, uh, mag, mag openen, eigenlijk, uh, inluiden, het is fantastisch. En dan de zenuwen in je vingers of toch niet? Sorry, nog een keer? nog De zenuwen in je vingers? Of, uh... Nee, helemaal nee. niet. Het was eigenlijk heel ontspannen. Ja. En hebben jullie daarna nog een beetje in de feestelijkheden mogen delen. Maar nou ja, de dag ervoor was er vooral een, een contactmoment waarin we een contactmoment. Ja, een contactmoment met de familie, met ja, de familie. Ja. En dat is eigenlijk net een net een gewone familie eigenlijk. Dat zag je dan. En en op de dag zelf, ja, dat ja, dat was nog een fotomoment. En, maar ja, goed, de, dus ja, jij bent... staat nu op de foto met... Eh, met nou je... ja, dat is niet gelukt helaas. Want uh, ik was namelijk even naar buiten gegaan... en toen uh, uh, was er iets niet goed met mijn uh, security, met mijn pas. Dus ik was nog aan het vechten met, uh, met de bewaker. En uh, nou, toen was ik net te laat. Jij staat als enige niet op die nee, foto? Nee, ik sta als enige. Nou ja, en heel veel andere Nederlanders, maar ik ook. <lacht> ja. Dus je hebt even gebouwd. Ja, of ik ging, het ging je wel jammer te doen? ene Even wat kat... roken of zo? Of... Nou ja, we waren even buiten uh, op de dam aan het kijken... en uh, nou, ik had het niet zo in de gaten... Ik kan hem even bellen of het alsnog kan. Ja, of, ja, of we plakken hem erin. Je hebt je trompet meegenomen. Ja. Een zwarte. Een zwarte. Heb je er ook mee gespeeld toen? Ja, dat klopt. Ja, het is een. Uh... Ja, het, is een het is een zwarte. Dat vind ik mooi. Ik vind een mooie gehoord. Dat is wel, een wel een kleur, toch, of niet? Ja, het is, het is wel een. Uh, het, het is, uh, hij, is, uh, hij komt uit Oostenrijk, uit uh, uh, Bischofsoven. En dat, daar zitten de meest traditionele bouwers uh, van, uh, van de wereld. En die bouwen eigenlijk alleen maar Duitse systemen, dus platte uh, trompetten. En, uh, dit is een Amerikaans model. En uh, dus ik maar dat had me uitgedaagd. Wat is tussen een, een, een Duitse en een Amerikaan model? Nou ja, model, dat, dat zijn van die draaiventielen. Dus die, die ligt plat. Dat zijn een soort uh, warme broodjes uh, waar je op speelt. Dus het hele Duitse repertoire in het uh, orkest, in het Rotterdamse spelen we daarop. Dus is een iets milder geluid. En dit zijn de die, hier, uh, die ik hier heb. Dit is een Amerikaans model. En ik had hem uitgedaagd. Ik zeg, ik wil graag een zwarte. Dus en, dat viel wel uh, op, denk ik, bij het Nederlands zoals ensemble... welke uh, jullie niet één uh, keer die je in beeld zag. Nee, we zaten in een, uh, in een soort uh, muziekdoos in de, in de kerk, ja. Dan ja. komt eind deze maand jouw eerste soloalbum uit, After Silence. Ja. En daarbij was stilte jouw inspiratiebron. Hoe kan stilte een bron van inspiratie zijn dan? Tja, ja, dat is... Uh, nou ja, voor mij in, in mijn jachtige leven... En uh, kwam ik erachter eigenlijk is dat uh, als je even stil bent... Is dat, uh, dat je dan dingen vindt en, uh, en, en dan hoef je ze niet meer te zoeken. En, uh, ja, en, en dat kon ik eigenlijk altijd heel goed met, met mijn trompet wachten. En dan, uh, en dan kwam er wel wat. En, en dat is, ja, zo is dit ook eigenlijk. Dit, wat ik zou zeggen De cd is ook niet gekomen vanuit een... Nou, ik ga nu een cd maken die ontstond ook. Uh, omdat uh, Willem van Merwijk een, een stukje voor me schreef. En toen luisterde ik daarna en toen dacht ik van... nou, nu moet er maar een cd komen. en Zo ben ik dingen gaan uh, verzamelen en uh, die vond ik allemaal. En maar heb je, had je st veel stille momenten in je leven... dat je, dat je, dat je in een keer inspiratie kreeg? Nou, ik zag... het is natuurlijk veel meer aanwezigheid stilte dan in actie. Als mensen stil zijn met elkaar, dan, ja, dan, gebeurt, er, dan gebeurt er iets anders. En dat heb je natuurlijk ook als je als je dan muziek als middel kunt gebruiken om dat te verklanken eigenlijk. Hè? Dus dat je uh, die gevoelens... Ik bedoel, je vindt andere dingen dan in plaats van dat je maar doorgaat en doorgaat. En dat, dat vind ik mooi, dus zo'n wachten voor zo'n eerste toon. Als ik nou even stil ben, kan jij dan met je, met je zwarte trompet laten horen hoe, hoe stilte in jouw beleving klinkt? zo'n eenzame trompet. Maar op je album komen er veel meer instrumenten bij... en dan klinkt het zo. zoet. Ja, dit is Acloris van Renaldo Haan. is eigenlijk een stuk voor piano en zang. Maar dat is omgeschreven door Johan van der Linden. Voor een groter ensemble. Ja, het is zoet. Het is wel duidelijk dat je klassiek geschoold bent. Is het ook een klassieke plaat geworden dan? Nou, nee, niet per se. Het is... Ja, er staan twee stukken van Piazzolla op ook. En de Ave Maria van Piazzolla en Oblivion. En Vier nieuwe stukken speciaal voor mij geschreven. En ja, er zijn eigenlijk allerlei stijlen, maar het is eigenlijk ook wel een soort mix uh, muziek als middel uh, om uh, wat uh, dieper, uh, dieper te komen. En alles dus in dienst van de stilte, dus geen gierende uitschieters. Nee, dat zeker niet. Nou ja, nog niet eens in dienst van de stilte, maar geïnspireerd uit uh, stilte. Je hoort uh, de ruimte eromheen. En dat is. Uh, ik, maar... ik had je in eerste instantie uitgenodigd omdat we elkaar een tijdje geleden zijn tegengekomen. En toen was je op weg naar een Fries dorpje om daar een cornetto te kopen. En ik dacht eerst dat het een ijsje was. Maar het is heel wat anders. Wat is een cornetto? Nou, een cornetto is een, heel, uh, is een oud instrument uit uh, de renaissance. En ik was inderdaad uh, op onderweg naar Burgum, helemaal, in uh, Friesland. Want daar zit een cornettobouwer. Uh, en ja, en ik, dat geluid vind ik echt fantastisch. Hoe uh, ziet een cornetto eruit? Nou ja, dat is een soort uh, halve... Ik heb er eentje bij me. Een soort halve... Ja, een, een, een, van een meter, denk ik. En, uh, hij is een beetje gebogen. Echt onmogelijk om op te spelen. En uh, op de cd's van Christine Pluhar, daar hoor je een fantastische speler. En is een heel mooi nasaal houten achtergeluid. Cornetto, zink. Zal ik eens proberen? Hij is van zink. Ja, doe eens. Nou, hij is niet van zink, hij is van hout, maar oh. het heet een zink. Oh, het heet een zink. Even kijken dat ik geen kramp in mijn handen krijg. Je hoofd ontploft bijna. Ja, ja, Ik ben ook nog niet zo geoefend. En ik hoop dat dit... Uh, het valt me ook ontzettend tegen, Felix. Ja, dat is lastig. Jij speelt bij uh, diverse ensembles. Ja. Het Rotterdamse Philharmonisch en het, het Blazersensemble. Wat is nou het leukst? Maar dat moet ik nooit vragen natuurlijk. Hè? Want dan zeggen ze ja, het ja, allebei leuk en dit, dit, dit, dit en Het ene is zus en het andere nou, is zo. Ja, Ik heb, ik heb vanavond uh, de Sacre du Printemps. Uh, met het Rotterdams Philharmonisch Orkest En, en uh, ja, dat is fantastisch. En uh, zo'n Kroningsdag uh, met het uh, Nederlands Blazenzamel is ook fantastisch. Ja, het brengt je eigenlijk steeds weer op plekken. Uh, waarin, uh, ja, waarin je ook elke keer weer opnieuw uh, een nieuwe mensen ontmoet. En ook weer uh, mooie muziek kan maken. En dat, en zo, dat, zo... dat doe je niet alleen met het Nederlands Blazenzamel. Want ik heb je bezig gezien op het podium. En dan uh, heb je ook in één keer een act op Kans Toe Jodelen. lichi. Ja, als het, als het nodig is, dan doen we dat maar even. Dat, dat moet. Dat hoort erbij. Dat zou, ja, nou ja, goed, als het als het, uh, als het, het uh, versterkt, uh, waarom niet? Ja, er komen nu klachten binnen. <laughs> of ik niet meer wil jodelen. Ja. Trompetist André Heuvelman over zijn eerste solo plaat After Silence... die eind deze maand uitkomt. Veel succes. Dank je wel. En ook vanavond. Dit is Radio 1. Het is bijna half twaalf. Hier is het NOS-journaal met Dorot Megens. In Tilburg zijn negen mensen uit voorzorg... uit hun appartementencomplex geëvacueerd... omdat het gebouw kantelt. De gemeente spreekt over een gevaarlijke situatie. Het zou geen acuut gevaar zijn... maar onduidelijk is of het gebouw nog verder verzakt. Het ligt naast een metersdiepe bouwput aan het Piersplein in Tilburg. Acteur en dichter Jeroen Rehuis is overleden, Hij was al enige tijd ziek. Bij het grote publiek werd Rehuis bekend door zijn rol als Napoleon in de film De Boezemvriend met André van Duin. Hij speelde ook veel in het theater. De laatste film waarin Rehuis speelde was De Zeemeerman in 1996 met onder andere Katja Schuurman. Jeroen Rehuis was 73 jaar. De VVD ziet niets in het plan van minister Ploemen om de foute kledingindustrie in Bangladesh aan te pakken. VVD-Kamerlid Leegte zei dat de situatie niet gaat veranderen met de 9 miljoen die Ploemen voor ogen heeft. Volgens hem moet de oplossing komen vanuit de kledingmerken, niet vanuit de overheid. In de Zuid-Hollandse plaats Voorhout heeft een autodief niet lang kunnen genieten van zijn buit. De eigenaresse had de wagen met draaiende motor op de stoep laten staan. En toen ze terugkwam was de auto weg. Tegen de politie zei de vrouw dat de tank bijna leeg was. De politie postte daarom bij verschillende tankstations. En kort daarna werd de dief bij een van die tankstations opgepakt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Er is nog altijd verkeersinformatie. John zou ook als het er klaar voor in de naam ja, bij de ABB. Met files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Diemen Noord en Muiden 4 kilometer. Op de A4 richting Vlaardingen. Daar is de linker tunnelbuis van de Benelux tunnel. Dicht door een ongeluk. Staat 2 kilometer file. A6 Lelystad richting Muiden. Bij Almere Almerepoort 3 kilometer na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Een probleem bij de spoorwegen. Want door een aanrijding rijden er tussen Reuven en Zwalmen geen treinen maar bussen. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Met Felix Burders. Zometeen de webwereld van Anne Timmermans. Hij is directeur van Human Rights Watch Nederland. Het Nederlands natuurbeleid is veel te ingewikkeld. De afgelopen jaren lag de nadruk op de bescherming van bepaalde planten en diersoorten, zoals de korenwolf. Nou, dat moet niet meer. Het beleid zou zich meer moeten richten op zaken als oppervlakte, als, als waterhuishouding en milieu. En dan zorgt de natuur zelf wel op eigen kracht voor zichzelf. Dat staat in het advies onbeperkt houdbaar naar een robuust natuurbeleid... van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. En dat advies is gisteren verschenen. Ik praat erover met Jaap Dirkmaat. Hij is directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Meneer Dirkmaat, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De natuur moet weer gewoon lekker zijn eigen gang gaan. Goed idee? Ja, ja. ja een waanzinnig idee met 70 miljoen mensen... met veel welvaartswensen op een kluitje in een land. Hè. Dan eh, gaat die natuur echt goed vooruit als je hem alleen aan zichzelf overlaat. Jawel, maar de natuurgebieden moeten wat groter worden. Eh, en kosten niet... van wat? Ja, die hoeven niet per se met elkaar verbonden te zijn. Ja, maar, ja, maar wel ja, groot ja. genoeg om daar de nodige diversiteit te laten ontstaan... als die er nog niet is. Ja, ja je gaat je afvragen of de mensen... een vraag van verstandsverwijstering hebben gehouden toen ze het schreven. Maar als je over de kaart van Nederland kijkt... dan zie je dat er weinig ruimte is om die natuur op grote schaal uit te breiden. Sterker nog, als dat gebeurt, en dat is in het verleden gebeurd... dan krijg je staatssecretarissen zoals Bleker... die het natuurbeleid onmiddellijk als strafmaatregel weer afbreken. Want we hebben er last van. En eh, als je het wil uitbreiden, moet het ten koste van boerenland... Nou, 80 van Nederland is nog boerenland... of van hobbyboeren of van paardenboeren, in ieder geval in haar handen. En eh, ja, als je dat vermindert, dat betekent automatisch dat ons bezit... zo groot als Frankrijk nu reeds in de derde wereld... verder zal uitbreiden om toch die 70 miljoen mensen te voeden... en van al die welvaartsspullen te voorzien. Nou heeft u jarenlang met de vereniging Das en Boom gestreden... voor het behoud van bedreigde diersoorten. En nou schrijft de Raad in het advies dat die aandacht... voor bedreigde diersoorten overbodig is. Wat heeft u dan al die jaren gedaan? En wij hebben gewoon de wet gevolgd en de raad wil kennelijk handelen in strijd met de wet. En kijk, ik snap dat wel, want we hebben last van korenwolf als je in bedrijven trein kon uitbreiden. Of als je speciaal boeren moet subsidiëren om gezonde, onbespoten akkers te maken met korenbloemen. Maar dat is nou eenmaal wat we in de EU hebben afgesproken. En ook al zijn er vele pogingen geweest, van met name de christendemocraten en de liberalen in de EU, om die lijsten van soorten, waaronder de korenwolf, uit die verdragen te krijgen. Het heeft nog nooit kunnen rekenen op tweederde meerderheid en die is ervoor nodig. Dus dat is van tweeën. Of je stapt uit de EU of je houdt je gewoon aan de regels. En dat geldt voor natuur, dat geldt voor mensenrechten, dat geldt voor alle wat we aan verdragen internationaal hebben getekend. Dus dat wat de Raad voorstelt is in strijd met de verdragen... die wij ondertekend hebben, onder andere in Europees verband. Absoluut. Ze roepen gewoon op tot illegaal gedrag. En als zo'n staatssecretaris als Bleeker nu weer zou zitten... zou hij de jubelend in ontvangst hebben genomen. Nee hoor, want de subsidies aan de boeren die moeten niet meer. oh ja, dat was natuurlijk een nadeel voor hem. Ja, <laughs> nee, hij heeft gezegd, die boer, de boer is degene die echt het best zorgt voor de natuur. Nou, dat gaat ja. helemaal overboord gegooid worden. Ja, dat is dat vond ik al een beetje overdreven. Maar ik heb uitgerekend: de Raad die schrijft dat er een miljard in 20 jaar tijd aan die boeren is gegeven. Dat is per jaar, als je snel rekent, 50 miljoen. En als je dat omslaat per hectare, heeft iedere boer per hectare 26 euro gehad. Ja, maar zo kun je niet... heen rijden en een keer overheen plassen. Maar je kunt niet tegen de verdrukkingen in de natuur mee overeind houden. Nee, maar goed, die subsidies die, die, die gaan niet meer door. Dat is, dat is althans de bedoeling van de Raad. En het is toch ook niet mogelijk, meneer Dirkmaat, om steeds maar weer voor elk bedrijf diertje of, of plantje aparte regels te maken? Nou, dan geef je de aarde toch gewoon op. Zonder leven kunnen mensen ook niet leven. Nee, maar de natuur zorgt toch wel goed voor zichzelf? Dat, maar zo, we hebben hem toch hartstikke goed gemaakt en, uh, en in een hoek gedrukt. En nou zeggen we, trek de slangetjes maar uit, stuur de verpleegers maar naar huis. Misschien wordt hij vanzelf wel beter. Beetje onzinnig idee. Hoe moet volgens u dan het natuurbeheer worden gevoerd? Gewoon hard werken en het kost veel geld. En dat is de rekening die we betalen voor het feit dat we over de kosten van de natuur zo lang onterecht winst hebben gedraaid als samenleving. En nu komt de rekening. Kijk, als jij, nog een mooi voorbeeld: viaducten voor herten en dieren hoeven niet meer worden aangelegd. Dan willen ze een tijdelijke stop van de bouw daarvan. Ja. Maar ze willen wel grotere gebieden. Nou, waarom zijn die gebieden in Nederland niet groot? Omdat ze door wegen door sneden worden. De Vedoe, daar lopen vier autosnelwegen doorheen. Als je wil dat één gebied wordt, moet je bruggen bouwen. En zij zeggen: moet je niet doen. En dan zeggen ze ook nog heel naïef, ik denk dat je dan van politiek niet veel te vergeten, dan kunnen we van dat geld wat we dan uitsparen meer natuur maken. Sinds wanneer gaat het verkeer aan waterstaat met haar begroting meebetalen aan natuur? Die zeggen gewoon, nou, dan kunnen we weer mooi meer asfalt draaien, meer spoorwegen aanleggen. Dankjewel, raad voor de leefomgeving. Meneer Dirk, maar te rustig aan, hoor. <laughs> hard. Ja, maar het is natuurlijk wel een beetje ergelijk dat zo'n dom advies op deze wijze, langs allerlei toch, ik niet altijd even tom ingeschatte leden van die raad, is gepasseerd. En het staat vol half waarheden. Staatssecretaris Dijksmaan van Economische Zaken moet voor de zomer met haar natuurvisie komen. En de verwachting ja. is dat ze dan in grote lijnen dit advies van de Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur overneemt. Kunt u haar nog op andere gedachten brengen? Nou, ik denk... Kijk, dat is één rustgevend rust idee. De Raad heeft veel advies uitgegeven, en er is er nog nooit één opgevolgd. Oh. Dus laten we dat dan ook maar hopen dat dat dit keer weer het geval is. Dus u hoeft niet naar de laag. Eh, dat denk ik niet. Jaap Dirkmaat, directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Hartelijk dank. De gids.fm. Een overhemd dat door textielarbeiders onder beroerde omstandigheden is gemaakt. Nou, dat kan echt niet meer. Door de ingestorte fabriek in Bangladesh lijkt de wereld een klein beetje te zijn wakker geschud. Voor wie selectief wil winkelen en bepaalde bedrijven wil boycotten... is er nu een handige app. Francisco van Jolen weet daar meer van. Goedemorgen, Francisco. Goedemorgen, Felix. Ja, het gaat niet alleen om boycotten, het gaat ook om steunen. Het is eigenlijk een, ik vind het een geweldige app. Het heet Bycot. Uh, hij is uh, pas gelanceerd. Het, uh, hij loopt heel erg hard. Uh, de, je, kunt je, je kunt hem downloaden, zowel op app Android als op iPhone. En hoe werkt het eigenlijk? Nou, je zegt... Uh, uh, je start die app op en je zegt een aantal dingen... die je belangrijk vindt als consument. Hè. Ik wil bijvoorbeeld geen kinderarbeid... of geen uh, onderbetaalde uh, textielmedewerkers. Of ik, wil, uh, ik vind dieren belangrijk, dierenbescherming. Hè. De, de korenwolf moet ja. beschermd worden. Of ik vind dit belangrijk en die kies je dan. Um, en dan, als je dan in de winkel loopt, dan pak je product... en je pakt de barcode, die scan je in. Dus je richt je, je camera erop en dan zegt hij, en dat is heel goed van welk bedrijf dat product afkomstig is. Nou zou je denken, ja, dat staat er toch op. Nee, de grote bedrijven, zoals Unilever en Nestlé en zo... die hebben allemaal merknamen waarvan helemaal niet staat dat, ze dat, dat dat van hun is. Maar dan weet je toch nog niks? Nou, en zij... Er die, die, die, die, die, die zijn uh, actiegroepen die, of uh, clubs die zich bezighouden... met die bedrijven in de gaten houden, die zeggen van nou... Het bedrijf is daar slecht in, of houdt zich daar niet in aan, uh, importeert palmolie, waardoor de oerang doodgaan, of uh, nou ja, noem maar wat. En dan kan je zeggen: van Oké, okay, uh, je wordt dus gewaarschuwd van dit product bevat dingen waar jij tegen bent, of dit bedrijf, want dat kan ook. Hè? Dus als het bijvoorbeeld gaat om homo-gelijkheid uh, voor homo's, nou, dat is vooral in de Verenigde Staten een issue. Er zijn bedrijven die dat actief steunen, die zeggen: Daar zijn wij voor. Het homohuwelijk zijn wij voor, hè? of het huwelijk openstellen voor homo's zijn we voor. En. Uh, die steunen dat, dus dan wil je zo'n bedrijf misschien wel steunen als je dat belangrijk vindt. Ja. Nou, dat is een, een hele mooie, ik vond het echt een geweldig ding. Dus het en... gaat verder dan kleding alleen, het gaat echt om van alles en nog wat. Ja, er worden campagnes voortdurend toegevoegd. En het knappe daarvan is dus dat je, je kan ook zelf informatie toevoegen. Het is een Amerikaanse campagne, het is opgezet door een jongen in Los Angeles. Die heeft er anderhalf jaar aan gewerkt. Uh, het is nu online gegaan, hij is meteen overbelast geraakt. Uh, dus het, af en toe moet je een beetje uh, uh, wachten. Maar ik heb het gisteren geprobeerd. En dan pak je wasmiddel waarvan ik niet wist. Ja, de meeste wasmiddelen zijn natuurlijk van Unilever. Maar dat weet, het kan ook van Procter Gamble zijn. Je scant die barcode, dat is van Unilever. Daar en daar zitten ze. Hun hoofdkantoor, klopt dat die informatie? Nou, en dat, dat zijn de dingen waar je op moet letten. En zo wordt boodschappen doen voor jou een stuk makkelijker. Heb je nog meer apps? Of uh, toekomstige ontwikkelingen waarvan nou je ja, denkt... Nou ja, kijk, wat je nog moet doen is... Door, je moet door de supermarkt lopen en dan... ja. Uh, yeah. Die dingen inscannen met je smartphone, dat is soms onhandig. je hebt je twee handen nodig. Dus je kan beter eigenlijk, als je een Google Glass zou hebben... dat is de nieuwe bril van Google die je opzet... en die dat ook voor je doet. Als je die, dit eraan toe zou voegen, zou heel erg fijn zijn. Dan loop je gewoon te winkelen, je pakt de product. je kijkt ernaar en dan zeg je meteen... He, dat kan je je voorstellen met een rood of een groen lampje. Of dat iets wat is wat je wil hebben, ja of nee. En dan heb je je boodschappenlijstje al van tevoren samengesteld... en het staat al in je bril, bedoel je, te dat zeggen. Dat zou kunnen, want er komen nu ook apps voor die Google. Je weet ook weer alles, Felix. Nee, er nee, komen, ik weet het niet. Je hebt jij anticipeerd op de ja. toekomst. Dat is een ja. echte techniekkenner. Dus uh, de, de Google Glass, daar is de vraag van... wat kan je daarmee allemaal mee gaan doen? Nou, er komen nu apps voor. Facebook heeft een app voor Google Glass uitgebracht. Weet je wel, De bril die nog niet, die bril die geen bril is... en die nog niet te koop is, is uh, Verspreid je kan dan makkelijk foto's maken en op Facebook zetten. Twitter doet het ook. Ze combineren dat ook met dat je kan spreken en dat wordt dan omgezet in tekst zodat je dat op Twitter of op Facebook kan zetten. En Evernote, Evernote, ik weet niet of je kent dat is de app voor mensen die een georganiseerd leven leiden ja. eh, die, die alles willen bewaren. Die zeggen van nou, ik heb even een aantekening maken daarvan, even dit registreren. Daar is het een geweldig systeem voor. Ik gebruik het zelf wel eens omdat eh, eh, als je iets ziet op een scherm of ergens en je maakt er een foto van, een tekst, dan zet hij dat om in gewone tekst die je kan lezen op je computer. En dus het, de foto uh, scant hij, haalt hij de tekst uit. En dat is erg handig als je bijvoorbeeld in de krant eens een keer iets ziet en je denkt van hé, dat wil ik even bewaren, dan doet hij dat automatisch. Moet ik zo'n bril gaan kopen, denk je? Evernote maakt ook je boodschappenlijstje. Moet ik er ooit ik... een opzetten? Wat, wat vermoed jij? Uh, ik twijfel nog een beetje. Het ligt er volgens mij aan hoe duur die uiteindelijk gaat worden... en wat je er echt mee kan. En er zitten nog een aantal hele nare uh, privacy uh, kwesties aan. Mag je, stel jij nu, uh, als je stelt dat je zo'n bril op zou hebben... zou je dan nu foto's van mij maken, ja of nee? Uh, zou ik dat fijn vinden? Um, dus het is nog niet helemaal duidelijk of het uh, alleen maar een hype is... of dat er uiteindelijk wel wat gaat worden. Wat je wel zou kunnen zeggen, uh, is wat zeker is... er gaat iets komen waarmee wij met toegang hebben tot informatie, wat geen telefoon is. Ik hoorde vanochtend op de radio dat Helene van Rooijen haar boek niet bij Apple als e-book mag uitgeven, omdat er twee links in staan naar porno sites. Ja. Is dat nou weer typisch Amerikaans? Apple? Nou, dat is typisch Apple. Apple is uh, als het uh, eigenlijk uh, een soort staphorstbedrijf als het om porno gaat, uh, je mag daar niks. Ze willen daar niks mee te maken. Hebben ze weer ook al die apps uit uh, de App Store. Uh, Andere zijn daar... bedrijven doen niet zo moeilijk. Nou, Google is niet, uh, die, niet zo lastig. Die, uh, die doen het makkelijker. Maar. Um, en LinkedIn bijvoorbeeld, he, die heeft nu de, de sociaal netwerken komt er nu ook op. Omdat is wel grappig, uh, nu je het over porno hebt. In Amsterdam zijn ze natuurlijk bezig de wallen te sluiten. En wat zie je gebeuren? He, ze willen daar de prostitutie uitbannen. En je ziet dat de prostitutie zich verplaatst naar sociaal netwerken. En dat was nu met LinkedIn. LinkedIn heeft nu ontdekt dat er heel veel prostituees op LinkedIn zitten. Want daar zitten mensen die carrière maken, die hebben geld. Dus dat is interessant. En uh, ja, die zijn begonnen dat te verreden. Um, ja, Francisco Violi, die weet echt ook alles. Dankjewel, Gaat tot volgende week. <laughs> de Gids. Het is vandaag internationale dag tegen homofobie. En dat is een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor homo-haat. uitbannen die haat. Simone Wijmans praat met de directeur van Human Rights Watch in Nederland... over het belang van deze dag en haar leven online. De webwereld van... Anna Timmerman. En ik ben bijna altijd online, maar niet tussen, uh, tijdens edestijd. Dat is absoluut totdat de kinderen in bed liggen. En ik heb op LinkedIn 800 zoveel volgers. Facebook nog heel klein, alleen voor vrienden. En ik ben een Twitter kuiken wat daarnet begonnen is... en vandaag 30 volgers had. Een Twitter kuiken. Waarom ben je eindelijk begonnen? Voor mezelf wilde ik wachten tot ik het gevoel had... dat ik echt was geland in mijn werk. Ik heb het kantoor van Human Rights Watch in Nederland opgericht... Drie jaar geleden, we zijn nu 2,5 jaar geleden echt open. En ik had nu het gevoel: ja, nu is het, dat is klaar. We staan er, we zijn er. Uh, ik heb het gevoel dat we geland zijn. En nu kan ik dus ook meer gaan delen met de wereld wat dat betreft. Meer gaan communiceren. En wie volg je zelf nu al op Twitter als Kuiken Zijnde? Uh, mensen als Marietje Schaken, uh, EU-parlementslid. Ja, nou, Human Rights Watch heeft researchers over de hele wereld, die vaak in zo'n land zitten. Uh, Nadim Houri is directeur van het Beirut-kantoor, uh, dus hij zit gewoon vlakbij Syrië. Hij heeft de hele dag te maken eigenlijk met wat er in Syrië aan de hand is. En hij twittert daarover. En hij twittert dus ook heel veel nieuwsberichten uit de New York Times of uit andere internationale media die interessant zijn om te volgen. Of filmpjes of stukken die uh, bloggers hebben geschreven, dat soort dingen. Dus hij hij is een hele ja, heet van de naald uh, te volgen Twitter-account als het gaat om Syrië. En zij hebben bijvoorbeeld ook een collega in Cairo, uh, Hebba Morayev. Zij is in Cairo ook heel bekend en beroemd, eigenlijk ook sinds de Arabische lente. Uh, en die, ja, die zit daar gewoon in het midden van de omwentelingen. Dus dat zijn hele spannende mensen om te volgen. En eigenlijk hebben we die in elk land. Dus de landen waar ik specifiek dingen mee heb, daar volg ik heel graag mijn collega's van. En jullie hebben ook een eigen YouTube-kanaal, zag ik, Human Rights Watch. Wat gebeurt daar? Ja, mijn eigen YouTube-kanaal. Uh, Human Rights Watch is van origine een organisatie... die onderzoek doet naar mensenrechten schendingen... en die dat in grote papieren rapporten naar buiten brengt. En in deze tijd kan dat niet meer de enige manier zijn. Dus we, hebben, uh, we zijn steeds actiever... aan het worden op uh, YouTube. Waarbij we filmpjes van ons... Uh, van, die we zelf produceren, plaatsen. Die eigenlijk een ondersteuning zijn van het verhaal... wat we in het rapport, hè, die maken we nog steeds. Dat is ook heel belangrijk, dat je die gedegen... ondergrond hebt. Van daar staan, kan je alles in terugvinden. Maar daarnaast is er natuurlijk niets... Wat, uh, wat, net, wat zoveel impact heeft... als een slachtoffer die bijvoorbeeld vertelt... ik ben toen en toen gemarteld. Dit is mij overkomen. Ze trokken... de nagels uit mijn vingers. Ja, dat, dat heeft natuurlijk veel meer impact dan dat je zo'n papieren rapport op je bureau hebt liggen wat naar je kijkt van wanneer je, je me nou. Cameroon prosecutes more people for consensual same-sex conduct than almost any other country in the world. En het ils vandaag vandaag internationale dag tegen de homofobie. Hoe gaan jullie daarmee om als organisatie? Nou, we hebben een afdeling die zich bezighoudt specifiek met de schendingen van mensenrechten van homo's, lesbo's, biseksuelen en transgenders. Boris Dietrich is daarvan de advocacy director, heel bekend natuurlijk in Nederland. Eh, en het is dus voor ons een uh, belangrijke dag. We zullen uh, een dagje later ook in de Bali een mooie film laten zien over de schendingen van mensenrechten van homo's in Cameroen. Uh, vandaag zal ook in de krant een stuk staan van uh, Boris Dietrich, in de Volkskrant. En Boris Dietrich is volgens mij heel actief online, hè? Boris Dietrich is heel actief. Hij heeft een prachtige Facebookpagina... Uh, waar je echt kan volgen waar hij allemaal is. Want hij gaat dus de hele wereld over om met regeringsleiders te praten... om gay prides te ondersteunen, om met religieuze leiders te praten. En dat gaat van Oeganda naar Oekraïne, naar Albanië, naar Australië. Hij is daar heel actief in om zo mensen echt ja, te betrekken bij wat hij doet en waarom dat zo belangrijk is. En als het nou niet gaat over mensenrechten of mensenrechten schendingen... wat, wat doe je dan online? Welke sites bezoek je? Nou, ik ben echt een uh, verslaafd aan uitzending gemist. Een YouTube-filmpje, FC Kip van Jardino Asparaat. Dat vind ik echt helemaal geweldig. Uh, een parodie op een soort uh, McDonald's in, uh, nou, ik denk Amsterdam-Zuidoost. Ik volg wel op, op Twitter ook een paar mensen... die meer uit de entertainmentkant komen. Bijvoorbeeld Anouk volg ik ook heel graag, dat vind ik ook... Uh, dat is dan weer niet mensenrechtenachtig. Dus je zit morgen voor de tv? Ik zit morgen in de balie om uh, te praten over de rechten van uh, homo's in Cameroen. En een prachtige film daarover te zien. En, maar ik zal mijn. Uh, keep my fingers crossed dat het uh, heel goed gaat met Anouk. Isolated from the outside. Clouds have taken all the light. I have no control. Since my thoughts won my one zie ik Anouk bij ons op de gids.fm met een clip... Uh, waarin het Nationaal Ballet uitvoerig optreedt. Heel mooi. Morgen staan ze in de finale van het Eurovisie Songfestival... en de verdeeldheid uh, op de redactie is groot... omdat menigeen zegt, dit nummer moet je een paar keer gehoord hebben... voordat je dat eigenlijk een beetje gaat aanspreken. Dat nummer, dat, dat in, in het begin vind je dat vaak niks. Ja, zijn geen kennis op de redactie, gelukkig... Anna Timmerman is wel een kenner. Zij is directeur van Human Rights, uh, Rights Watch Nederland. En <laughs> gaat voor de duim Ik kom er bijna niet meer uit. Alle besproken links staan zoals altijd op de site. De, gids .fm. de hele autoverkoop ligt op zijn gat. Nou ja. Bijna de hele autoverkoop. Er zijn twee uitzonderingen die dapper weerstand bieden tegen die trend. En Wim Oude-Wiernink, onze automan van dienst, weet welke dat zijn. Goedemorgen, Wim. Goedemorgen. Nou, vertel maar welke autoverkopers schrijven zich in de handen en zwemmen in het geld. Nou, in eerste instantie zijn dat de, de verkopers van merken die een elektrische auto in de aanbieding hebben of een. Zo'n stekkerhybride, dat zijn die semi-elektrische auto's die heel weinig CO2 uitstoten. En daarvoor geldt op het ogenblik nog een fiscale bijtelling van 0%. Dus wanneer je de auto van de zaak rijdt, wordt er niets bij je inkomen opgeteld elk jaar... Dat geldt uh, alleen voor auto's van de zaken? Dat geldt gelijk. alleen voor zakelijk gereden auto's. Ook ZZP'ers die ermee rijden of, of, of um, leaseauto's. Per 1 januari komt er een nieuw tarief bij. We hebben op het ogenblik 0%, 14%, 20% of 25% een 7% tarief... voor die extreem schone auto's. In plaats van 0%? In plaats van 0%. Maar uh, dat betekent dat als je zo'n auto wilt hebben... dan moet je wel voor het eind van het jaar die auto bestellen. En zorgen dat die ook op naam staat... want wordt die op 1 januari afgeleverd, dan geldt die 7% regeling. Dus er is op het ogenblik een run op al dat soort auto's... Zijn ze name... aan te slepen? Nou, met name Mitsubishi heeft een, een, een, die Outlander... een hele zeg maar, stoere uh, SUV. Kun je nog een caravan achterhangen ook. Nou, Dat, dat wil je wel gratis met, nul, uh, met 0% bijtelling rijden. Ja. Uh, daar zijn er inmiddels al 10.000 van besteld. Die auto is net in productie. Ze hebben nog een probleem met de lithium-ion accu's. Dat hebben ze nu opgelost. Dus dat wordt heel spannend... of die auto's allemaal geleverd gaan worden voor het eind van het jaar. Maar je Want hebt ook dat de... moet. Hè? Voor 1 januari dat 2014 wel. moeten ze geleverd ja, zijn. En dat geldt ook voor de Opel ampère. En de Toyota Prius plug-in. Uh, die categorie auto's, uh, ja, daar zijn de verkopers op het ogenblik handenwrijvend mee bezig om daar zaken mee te doen. En met Mitsubishi zeggen ze nu al, als je hem nu bestelt, ja, dat gaan we niet meer redden voor je. En nog even wagen. voor de duidelijkheid, als ik hem heb in september bij wijze van spreken... dan zou ik dan nog een paar maanden recht hebben op 10-0 En volgend jaar moet ik dan gewoon weer 7 Nee hè, dat geldt langer hè? Dat gaat vijf jaar duren, zolang het zeg maar het lease contract is... of dat je hem zakelijk rijdt uh, voor je eigen onderneming... Uh, kun je daar vijf jaar nog van profiteren. Als je nu een leasecontract hebt en dat nog even uh, wil laten doorlopen... en je wilt toch voordeel eruit slepen, dan kan dat dus? Dan kan dat, dat totdat je je volgende auto gaat bestellen. Dan moet je weer op de, een nieuwe rekensom maken. Kijken hoeveel CO2 die uh, uitstoot. En wat voor bijtellingscategorie terechtkomt. Uh, het is op het ogenblik zo dat een aantal auto's... vallen nu in 14 of 20 procent uh, bijtellingscategorie. Maar die grondslag... Voor, die, uh, voor de berekening van die bijtelling, die gaat veranderen per januari. Dus wanneer je volgend jaar toe bent aan een nieuwe, zakelijk te rijden auto... dan moet je nu al gaan kijken. Kijk je in de autobladen, achter in de prijsleid, autovisie, autoweek... want daar staat voor elk model wat de CO2-emissie is, dat weet je dan. Dan kun je op www.bovag.nl-autobelastingen kun je zien hoe die grenswaarde verandert. Kun je zelf uitrekenen welke auto voor jou het gunstigst is. Wim, dan is er nog een andere belastingvoordeel te halen op het moment dat je een tweedehands auto koopt. Althans, er wordt mee geadverteerd. Er wordt heel erg mee geadverteerd op het ogenblik. Al die kleine auto's die sinds 2009 volledig belastingvrij... wegenbelastingvrij gereden konden worden... Uh, die gaan per 1 januari gewoon wegenbelastingbedaald... Motor, per 1 januari en, 2014 ja. moet je daar ook... Wegenbelasting ja. over gaan betalen. Motorrijtuigenbelasting. Uh, ja, laat je niet bedotten door die advertenties van wegenbelastingvrij staat er dan bij voor een drie jaar oude Citroën C1 of Toyota Igo. Want per 1 januari moet je ook daarvoor gaan betalen. Alleen voor de elektrische auto's en die huidige 0% auto's, daar geldt de regel pas uh, dat je gaat betalen voor motorrijtuigenbelasting in 2016. Uiterst gecompliceerd. Maar uh, uh, nogmaals, wanneer je nu aan een auto toe bent... of aan een zakelijk te rijden auto volgend jaar... is het zinvol om al uh, te gaan rekenen en om je heen te gaan kijken. En Anders hoe zit het met een oldtimer? Die is meestal tweedehands. Uh, Oldtimers is zeer tweedehands. Uh, uh, daar is op het ogenblik wel een voorstel van staatssecretaris Wekers... om auto's van ouder dan 40 jaar gewoon vrijgesteld te laten. En dat er auto's van 25 tot 40 jaar... Uh, LPG en dieselauto's uh, gewoon motorrijtuigenbelasting moeten blijven betalen. En voor de andere benzineauto's, dat, daar komt nog een overgangsregeling, ook gecompliceerd. Maar het is zo dat de vrijstelling voor de hele echte oldtimers, die blijft. Die blijft, want uh, die deal uh, was in de maak en die is ja, kennelijk dat politiek zijn echt, goed gekeurd. Dat, zijn, dat zijn echt, echt dus cultuurgoed, cultureel erfgoed, uh, daar wordt amper mee gereden. Maar, die, zeg maar de diesels van 30 jaar oud, die in Duitsland niet eens meer in de steden mogen rijden die vallen ten prooi aan het uh, nieuwe reglement, het nieuwe uh, regime... dat je daarvoor toch wel motorrijden gebracht. Goed, betalen. ik schaf een uh, oud autootje aan, tweedehands autootje. Dat uh, blijkt wegenbelastingvrij te zijn. Dat geldt nog maar tot 1 januari 2014... En betaal ik dan minder wegenbelasting in zijn algemeenheid dan uh, voor een nieuwe auto met zo'n tweedehand? Nee, je betaalt dezelfde wegenbelasting en dat is gerelateerd aan het gewicht van de auto. En of het een diesel of benzine of LPG is. Uh, maar zo'n kleine auto is de wegenbelasting niet zo erg hoog. Die auto's wegen ongeveer 900 kilo, 850 kilo. Daar zijn de tarieven van enkele tientjes per maand. Uh, dat is uh, heel erg overeen te komen. Dankjewel Wim voor je advies. Graag tot volgende week. Volgende week. televisie vanavond. Of vanmiddag moet ik eigenlijk zeggen, want u herinnert zich deze vast nog wel. De tune van Hill Street Blues. In Nederland werd de serie uitgezonden door de NCRV in de jaren 80. Het werd nooit echt een kijkzijvergeerd, maar was wel heel invloedrijk, want die reeks werd overladen met prijzen door de semi-documentaire stijl en het loslaten van het principe dat een politieserie één of twee hoofdrolspelers moet hebben. En dat werd later veelvuldig gekopieerd. Ik geef wat namen. Captain Frank Farrello. Door sergeant Phil Estherhorst, consequent Francis genoemd. Dan had je die hysterische ex van de captain, Faye. En dan de advocaten, Joyce Davenport. En dat tikkeltje foute sujet van een detective, de J.D. LaRue. ver, kijk, u zelf maar. Om kwart over vier op Canvas... David Beckham stopt ermee en verhip om half negen op RTL 8... de film Banned It Like Beckham. Het gaat niet over Beckham, maar over een Engels meisje... van Indiaanse afkomst dat heel goed kan voetballen. Aandoenlijk, zou ik zo zeggen. Om half negen op RTL 8. Bestaat er nog, RTL 8? dat bijna nooit meer. Om 11 uur is op Nederland 2 de film Gomorra te zien. De verfilming van het boek van Roberto Saviani... over de Napolitaanse maffia de Camorra. Wat je noemt een rauwe film. Tot zover de tips voor de televisie. Kijk maar, ik geef u wel wat meer mee op vrijdag. En dit gaf ik u vandaag weer mee. En volgende week is er weer zo'n dag. Volgende week maandag is het tweede Pinksterdag. Dan zit hier de Deborah Bleckenhorst. Dinsdag ben ik er weer. Ik wens u een heel goed Pinksterweek einde. En veel plezier zometeen met lunch. Surf naar de degrids.fm. Met Kieler. Vanavond van 7 tot 8. Mangiare. Vissen op zee met Reder Roos van Duin. Beter bekend als Mrs. Vis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 Het is 5 mondes.